En altijd van die mooie dagen uh, bij, uh, bij de RobHak daar woord. Ik zei uh, ergens in de, uh, in de uitzending, tijdens uh, de finale in het uh, Patronaat... dat is de laatste finale. Nee, het was de laatste act. Dus dat moet ik even rechtzetten. Want en, uh, en toch nog een foutje ergens. Hè, want we hadden twee keer uh, Low end Sound System. Dat was er ook weer zoiets. Dan zit ik met mijn hoofd ergens bij waar ik dan helemaal niet bij moet zitten. Dan ga ik me met dingen bemoeien waar ik me helemaal niet mee moet bemoeien. Dus die arme Pascal van der Beek die had het al gedaan. Wat klinkt die Jaap-Kober nou toch uh, zo? Nou, hij is weer terug op zijn post. Dus gewoon in de studio, dus je kunt me zien op een webcam. Samen met Sander en. Hé? Uh, Jonas. Jonas! Ja! Ik heb iets met name, dat. Uh, ja, ja. Natuurlijk. Maar hij is, hij is wel een Facebook-vriend van mij, geloof ik. Dus. Uh, ja, ben ik bijna wel zeker, Jonas. Dus. Uh, <laughs> maar deze twee uh, kanjers die hebben hier uh, vanavond uh, de lijn uh, bewaakt. Schandalig dat ik uh, die naam af en toe uh, gewoon vergeet. Ja, Sander onthoud ik wel, maar, uh, <laughs> maar Jonas dat werd ik af en toe wel eens kwijt. En dan uh, denk ik, hoe heet hij nou? Thomas? Nee, Thomas uh, was, uh, was daarnet uh, geweest. Maar goed, uh, we zijn in uh, blijde afwachting van wat er uh, gaat gebeuren in het patronaat. Wie gaat de twintigste editie van de Rob Hakdaan woord uh, winnen? Klinkt een beetje rustig, maar zo uh, is het niet hoor. Want ik heb flink even de betaalslag erop uh, gehouden. Dat in de aanloop van de uh, Milaan San Remo, want uh, dat is er uh, zondag weer. Dus ja, een beetje gekeken naar Fabian Conslada. Dus uh, het uh, zweet druipt over mijn uh, voorhoofd. Kijk, ik hoor Pepe dus laten we maar eens even gaan uh, luisteren wat hij te vertellen heeft. Milo! Heerlijk. En hij blijft lachen. Heerlijk, die man is onvermoeibaar. Dat geeft mij ook weer een beetje energie. Um, hard nodig. We gaan, uh, we gaan, we gaan het doen. We hebben, we hebben de stemmen voor de publieksprijs geteld. De jury heeft druk vergaderd. We gaan de prijzen uitreiken. Dat betekent wel dat ik van elke band... één vertegenwoordiger of vertegenwoordigster het podium op wil... Dat is wel weer aardig. Dan help je een, een dame elegant het podium op. Krijg je lekker een slok whisky. Dat is dan een mooie beloning voor een galante daad. Um, we hebben er vier. Wieland, blijf maar even lekker draaien. Oh, dat is nummer vijf. Oké. Okay. Hier zitten ze dan toch uh, vijf, vier vertegenwoordigers en één vertegenwoordigstuur van de bands die u vanavond een fantastische avond bezorgd hebben. Jawel, ze hebben het weergeloos gedaan en we hadden weer een heel gevarieerd aanbod. Ik wil een uh, applausje voor, uh, in volgorde ga ik het even doen, Low and Exhaustive, Bunch of the up. Bird Control, Krakers want in de locomotives en Two Hearts Bleeding... En het is mij een eer en een genoegen om alweer bij deze twintigste editie van de Rob Acta Awards... ...de prijzen bekend te maken en de plichtplegingen even voor u te doen. We begonnen met 57 bands die zich hebben ingeschreven voor deze jaargang 2014-2015. We hadden 24 bands in de voorronde en we hadden vijf bands die als winnaars hier vanavond voor u muziek hebben gemaakt um, maar wie gaat er natuurlijk met de Europe Acta Awards 2014-2015 naar huis wie zijn de andere bands die prijzen gaan krijgen want we hebben van alles en nog wat wat we gaan uitdelen en ik ga het proberen zo rap mogelijk voor u te doen, maar toch Zodanig duidelijk dat u het ook nog kunt volgen. Want u hebt immers bijna allemaal natuurlijk het een en ander genuttigd. Waardoor uw breins wat traag geworden zijn. Um, ja, volg je het nog? Uh, oké, okay, let's go. Nou, je bent meteen beledigd ook. Ja, jij zit aan de cola. Juffie, oké, okay, goed zo. Zullen, wat zullen je ouders trots op je zijn. Um, we hebben drie speciale prijzen. Drie extra prijzen naar de prijzen die door de robakta wordt zelf worden overhandigd. Um, een optreden ter waarde van 200 euro op het Young Art Festival. Wauw, het is weer zo'n fantastisch festival. We hebben ook een betaald optreden op Pop. U weet het wel. Het oudste gratis festival van Nederland. En is het al ter wereld? Ik, zie, ik zag Ron net in een hoekje staan. Het oudste gratis festival ter wereld? Of? Bijna. Ze dus moet je alleen het andere festival nog plat branden. Ik, ik ga met je mee. Ron altijd leuk zo'n expeditie. Oké. Okay. Ron Mellis is er ook. The man himself. Oké. Okay. Ja! Oké, okay. we gaan nu bekendmaken wie, welke band er um, de winnaar is van het optreden te waarde van 200 euro op het Jong Art Festival. Het Jong Art Festival. Ook zo'n heerlijk festival in Beverwijk. In het park. Juist, een trommeltje. Doet u maar even allemaal. Juist! Dat gaan we de hele tijd doen. Lekker. De winnaar van het optreden op het Jong Art Festival is geworden. Low en Exams is daar! Zo! Nou, dat voelt als een hele bevrijding. Uh, de eerste is eruit, dus dan er gaat de rest vast ook wel lukken. En dan... bekendmaking van het optreden... op Bekersteinpop... Uh, over niet al te lang het oudste gratis festival ter wereld. Want Ron en ik gaan er even korte metten mee maken met die anderen. Um, de winnaar daarvan... is geworden... Mag ik dat trommeltje weer even? Van de the Breakout! Overigens, de dame die net die prijs kwam overhandigen is. Wiepke onze stagiair, Wat heeft ze het goed gedaan? Dit zijn zo'n jongens, applausje voor Wiepke. kom op. Right, dat zijn dan de prijzen van de festivals. Um, de publieksprijs, juist. U hebt gestemd. En er is lekker veel gestemd. Er is geteld. Wiepke heeft als een malle zitten tellen. En uh, het, was, uh, het was een afgemeten overwinning. Maar ik ga eerst even zeggen wat... Wat is er te winnen bij die publieksprijs? We gaan proberen snel doorheen te doen. Een optreden in KF's te waarde, te waarde van 250 euro. Een optreden tijdens het Haanse Heldenfestival 2015 in het Patronaat. Optreden op Ruring Koningsdag 2015. Optreden op 20 jaar Rob Acta Award 30 mei. Ja, dus die zijn er ook weer bij. En 50 t-shirts van Pro Merchandise. 50 t-shirts! Jawel, te gek. Pro Merchandise, dankjewel. Lieve assistentes... Um... Ik vind dat er een bekertje lekker bij mag komen. En die check, kom met die check En natuurlijk alweer zo'n mooie bols bloemen van Klavertje 5. Geef even een applaus voor Klavertje 5. Want dat is een mooie, fantastische bloem Al jaren. Ik word er stinkje loers van, echt. En uh, dit is dik gedrukt en dat is zojuist uh, uit de pers gekomen met 45% van alle stemmen. 45% is de winnaar van de publieksprijs van de Rob Acta Award 2014-2015 geworden. En onze lieftallige assistenten de Ja, blijven al Ja, Wat is dat? Willen we zien? Oké, okay, box of the break Dames en heren, jongens en meisjes, muziekliefhebbers die jullie zijn. U hebt gestemd op deze band. Ja, ik denk ik kan je wel een handje gaan geven, maar volgens mij heeft dat enige... Ja, gefeliciteerd. Duimpje dan. Oké, like. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Want we hadden natuurlijk een fantastische jury. En dan moet ik even door die paparazzi heen. vroeten. ja, en dan heb ik de namen. Ik ben uh, wereldkampioen, namen vergeten. Dus. Um... Ik moet het even oplepelen van een lijstje. Ik wil dat u beschaafd doorklapt terwijl ik even de namen noem van onze professionele vakkundige jury die keihard voor u heeft geknopt dat er een winnaar is. We hebben Maarten Klaus, Thijs van der Klucht en Linda van Leeuwen. Kelsey Kruksen, Ivo Mezzan en Henk Janonnen. Dank jullie wel jury. Dank jullie. Dank jullie. Waar zijn jullie? Ik weet niet waar ze uit hangen. Maar... Echt. mijn gemoed schiet weer vol altijd bij dit soort mooie momenten. Um, goed, we hebben de jury nu genoemd. Ik wil eventjes... Um, ik ga niet al die sponsoren... Want we hebben zoveel door te nemen. Maar ik wil toch eventjes dat jullie ook weer doorklappen... terwijl ik even die namen noem... voor alles wat belangrijk is voor, deze, voor dit feest. Applaus voor de sponsoren, de subsidiënten... het patronaat zelf natuurlijk. Alle deelnemende bands, fotografen... de vrijwilligers, het bestuur van... de vrijwilligers, de vrijwilligers... het bestuur van de Stichting op Acta, de organisatie van de Baktenboord... Alle, alle betrokkenen. En natuurlijk de radiosenders Alt-FM... en 105, Radio 105. Ah. Nou... Oh, u, u hoort het al. Ik raak geëmotioneerd. Nou, uh, even kijken hoor. Uh... <laughs> applaus, ja. Applaus voor jezelf hoor ik. Ja, applaus voor jezelf! Um, ik zei het al, ik ben wereldkampioen namen vergeten. Ik heb net hierop achter FotoWorks uh, halverwege de avond gedaan. Ik wil nog even een applausje voor al die fotografen, want ik wist die namen echt niet meer. Ik was het vergeten. Egbert Schreuder, Dave Stoker, Mitch Wolters en natuurlijk onze winnaar is Josephine Curvers! Fijn dat jullie mee hebben gedaan bij de voorrondes. En we zijn er altijd blij mee. Goed, de derde prijs. We hebben 3, 2, 1. We hebben vijf mensen. We hebben alleen maar winnaars natuurlijk. Maar we hebben wat prijzen te verdelen. Zo gaat het hier. Uh, de, derde, de derde prijs, zoals we dat dan noemen. De band die dan uh, leuke dingen vindt. Het is een waardebon van Alvernaar Muziekhandel. ter waarde van 75 euro. Altijd een leuk uh, setje bassesnaren. Um, de jury... Zij over de band die als derde eindigt. De spanningsboog van de set was fenomenaal. Met een prachtige ballade op de juiste plek. Daarna stond pop de band zich als echte crowdpleaser. Zaal en podium worden omgetoverd tot een waar feest. Mag ik even weer dat trommeltje van u? De derde plaats is gewonnen door... Bans de the Breakout! Breakout, break Onze liefdallige assistenten, Diepke, overhandigt die prijs. Gefeliciteerd! Dan gaan we door naar de tweede plaats. En de prijs die gewonnen kan worden is een waardebon van Alphenaar Muziekhandel De waarde van 125 euro. 125 euro, 125 euro. En dan. Ook niet mis. 10 blokken van 3 uur tijd bij de Drijfriemenfabriek. Kortweg DRF. De Drijfriemenfabriek. 10 blokken van 3 uur. Dat is voor een band echt fijn. Uh, en, en 500 buttons van Pro Merchandise. 500 buttons. De buttons komen terug. Yes! De opmars van de buttons. Wat zei onze vakkundige jury over de band die uiteindelijk de tweede plaats mee naar huis gaat? Nee, nee, nee. Hij brengt een unieke mix van elektronica en vocalen. Met de podiumopstelling en vette visuals is deze gedreven act klaar voor de trippy club en festivals. Mag ik even dat tromgeroffel, want de tweede plaats is gewonnen door... Lowheader Sounds is daar! Echt waar, ik krijg er een droge mond van en dat is echt puur van de emoties. een biertje, ook Ik vind het wel leuk om ze dan even diep in de ogen te kijken. Dat tergt die mensen echt tot en met ik ben gewoon een pestkop. Goed, we gaan het doen. De winnaars. Van de Rob Acto Awards 2014, 2015. aan voor waar? Alweer, moet ik zeggen. Een memorabele editie, want het is de twintigste. <laughs> um, ik ga niet die want ze winnen echt, echt veel. Echt veel. Ik ga er een paar uitlichten. Um, ze winnen onder andere een optreden op Bevrijdingsfestival Haarlem. <laughs> Daar wil toch iedereen staan? Jawel. Ze staan in het patronaat, in de Sounds. En uh, ze hebben een opnamedag bij Studio Helmbreker. Ja, en dat zijn een paar van de prijzen. Er Zijn er veel meer. Je kunt het op de website van, patronaat, of van de op Act Awards. Pardon. Kunt u dat allemaal terugkijken. Mocht u daar interesse in hebben. Um, ja, ik, ik, ik denk dat... Ik, ja, weet je, als ik het ga voorlezen wat de jury over zei. Dan heb ik het verklapt. Ik vind het altijd wel leuk om even 3-2-1 te doen. En dan gaat u roepen wie volgens u de winnaar is. 3-2-1! En uh, daarom is het maar goed dat we een jury hebben. Ja, ik zat er echt al. Ik kijk jullie al aan. Waar blijft hij nou? Silkstone volgens deze hier. Wat zei de jury? Wat zei de heer jury? De band speelt strak en voorziet de nummers van kop en staart. De zanger, zij schieterist, beweegt zich op het podium als een vis in het water. De jury is gecharmeerd door de mooie koortjes en ziet... Groeipotentie. Naar welke mooie plekken zal deze locomotief nog doorstomen? Ja. Nou, doet u toch maar even dat trom voor, Voorman. Even dat De winnaar van de Robacta Nabors 2014-2015, 20e jaargang, is geworden uiteraard Krakerseiland en de Lokomode. Nou, we weten het dus. Uh, deze 20e editie is dus uh, gewoon vet gewonnen door uh, Krakers Eiland. Uh, nou, dat is uh, ook wel heel erg leuk. Want uh, Daan Krakers had het uh, erg uh, zwaar vanavond. Door zowel in de uh, Bunch on de breakout te spelen. Oh, wacht even. Is een eind aan deze fantastische, glorieuze, zonovergrote avond gekomen? Het glinstert en glimmert nog een beetje na. U gaat natuurlijk de hele avond nog discussiëren. of u het er wel of niet mee eens bent. en waarom dan wel of niet. Weet je wat? We gaan allemaal lekker een borreltje drinken. We gaan 30 mei, 30 mei, zet die strak in je agenda. Hier in het Patronaat. op alle podia, een fantastisch feestveren. U moet daarbij zijn. En natuurlijk bent u volgend jaar allemaal weer uitgenodigd. voor. Grop Act daar wordt 21ste jaargang allemaal bedankt. En tot ziens. En tot u sprak die heer PP Fischer, die wij hier ook wel eens bij CFM aan de microfoon hebben gehad. Maar dat was een lange tijd terug. En dat was in een verleden dat hij nog wel eens aanschaf in, een, ja, in een programma wat wij in de jaren 90 deden. Tetranse, dat was uh, onder andere met uh, Marianne Rebelle met Roland van Tetrode en met Trace Burger. Dus uh, kun je nou, en Maarten Vis niet te vergeten. Dus uh, dat was uh, een, uh, een, uh, een tijdje geleden. Maar inmiddels uh, heeft hij toch ook uh, het nodige achter uh, de, de, de rug, uh, heeft hij dit op zich genomen. En dit was dus de twintigste uitgave wat uh, deze uh, Rob daar wordt. En dat is ook meteen de, de, de, de laatste uh, klanken die wij hebben wat betreft... Deze extra alternatief FM. Want uh, we zijn er natuurlijk aanstaande uh, donderdag zijn we er weer. En als het goed is gaat uh, volgende week gewoon weer het uh, normale programma hier uh, weer van start. Uh, met uh, onder andere uh, Jeroen Koper met uh, See It. Uh, maar goed, uh, wat, gaan wij, wat gaan wij dan doen? Uh, dat is als het goed is. Uh, zie ik dat hier uh, staan, Heb ik dan heb ik dat goed. De Dirty Colors die komt aanstaande donderdag uh, langs. En dan... Uh, hebben we hier dus weer live uh, uh, muziek uh, bij uh, Alternative FM bij ZFM Zandvoort. We hebben nog uh, even nog één tijd om een uh, kleine afsluiter uh, te doen. En dan gaat onze, uh, gaan onze vrienden van de uh, Bob non-stop uh, het overnemen. Wat, uh, wat ook een stamgast uh, is uh, bij Alternative FM. Is uh, een dame uit uh, Amsterdam. En zij gaat nog wel eens uh, af en toe naar uh, Amerika... Ik heb het over Jeruzalem van Lid. En uh, Jeruza die is uh, flink bezig. Als het goed is, gaat er komende maand een EP verschijnen. En als dat is gekomen, dan uh, hebben wij ook misschien de eer... dat zij uh, bij ons gaat langskomen voor een, uh, een uitzending hier bij Alternative FM. Hier is haar nieuwste. Dit is Rabbit Hole.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 Be I be just like you. Dit, is dit, dit is ZFM. ZFM al 25 jaar een zee van muziek.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 je lopen, en ik dacht oeh, oeh, ik was meteen ondersteboven en jij om de hoek, oe, en we liepen samen verder, en ik dacht oeh, oeh, was erbij en niet zo.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 We zijn zo goed, goed, bij elkaar en ik weet niet wat. Ik...